Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Een omstreden Palestijnse activist mag Nederland niet in. Mohamed Ghatib is door medewerkers van de Radboud Universiteit in Nijmegen uitgenodigd om maandag te komen spreken. Maar minister Faber van Asiel heeft samen met haar collega van Wiel van Justitie besloten dat hij niet welkom is. Volgens de ministers spreekt Ghatib steun uit voor verschillende terroristische organisaties. En ook zijt hij haat en verheerlijkt hij geweld. Een speciaal team dat een vuist moet maken tegen de georganiseerde misdaad verdwijnt. In dat team werken verschillende diensten samen om ondermijning tegen te gaan. Het gebeurt wanneer criminelen de bovenwereld gebruiken... om hun misdaden te kunnen plegen. Denk aan een drugsbende die een mannetje in de gemeenteraad heeft zitten. Dat kost tientallen miljoenen, maar de stekker wordt er nu dus uitgetrokken. De Tweede Kamer vindt het te duur en twijfelt of het iets oplevert. Bij 25 Nederlandse bedrijven is de uitstoot van giftige stoffen... de afgelopen jaren gestegen. RTL Nieuws heeft de periode tussen 2020... ...en 2022 onderzocht en keek naar stoffen als kwik, lood en benzeen. De stijging is opvallend omdat bedrijven sinds 2016 minder ziekmakende stoffen mogen uitstoten. En een bijzonder weekend in Groenlo. Daar wordt de slag om Grollen uit 1627 nagespeeld. In die slag heroverden de Hollanders Groenlo op de Spanjaarden. Het wordt dit weekend niet door een paar mensen nagespeeld. Nee, maar liefst 1600 mensen doen eraan mee. De hele stad staat ook in het teken van de slag, ziet mijn collega Onno. Ik ben net, uh, was ik dus bij uh, dat tentenkamp. Hè. Dan uh, zagen we dat uh, alle mensen zich aan het voorbereiden waren. Ik ben nu iets meer de vesting ingelopen in, uh, in de binnenstad zelf. Nou, dit is ook helemaal aangekleed. Er hangt hier een waslijn uh, nou, uh, met een waslijn. Een witte lap die nog wel een keer in de was mag, zou ik zelf zeggen. Ja, dit weekend dus. En er wordt ook een museum geopend over de slag om gollen. Het weer, een lekker dagje vandaag. Een mix van wolken en zon. Het wordt tussen de 15 en de 20 graden. Dit weekend wordt het ook lekker met ook weer wolken en zon. En dan wordt het zo'n 18 graden. ZFM, verkeersupdate. ZFM, verkeersupdate.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 Ja, En toen deed hij niks, hè? lekker. Hè. Goedemorgen allemaal. We zijn zo blij met die techniek, vooral als het niet meewerkt. Ik ga eens even kijken of we hem weer aan de praat kunnen krijgen. Uh, als het goed is, uh, gaat het nu lukken. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. En nu even geen rust aan de kust. Dit is ZFM. Ja, dat was die dan. Onze jingle. Ja, nee, één keer is genoeg. Kijk, dan wil hij meteen weer overdrijven. Hè? Ja. Eerst wegblijven en dan. Even overdrijven. geen rust. Dit is oh, inderdaad even de... geen rust. Even geen rust. Beter <laughs> nee, kan je niet hebben. Nee. Goedemorgen. Dat is waar. Goedemorgen, meiden. Goedemorgen, Allem. Goedemorgen, luisteraars. Wat fijn dat jullie weer ingeschakeld hebben. Uh, je, zoals jullie weten kunnen jullie ook meekijken. Via www.zfm-luid.nl. Zwaai je Ja, zwaai maar even. Welkom, welkom. We gaan er weer drie mooie uurtjes van maken, hoop ik. Nou, dat gaat vast lukken. Als ik het aan de dames mag overlaten. Um, we gaan weer allerlei rubrieken langs. Beb heeft voor ons weer nieuws meegenomen. En yes. die gaat een kijkje in de komende dagen uh, nemen. Wat het weer betreft. En we hebben natuurlijk van Hanny te goed het cultuur, de cultuuragenda. Wat gaat er allemaal gebeuren de komende dagen in en rond Zandvoort op cultureel gebied? En natuurlijk ook haar conference. Daar kijken we weer naar uit. Mogen we al een tipje van de sluier oh, oplichten? Je noemt het nu conference, hè? Ja. Het, ja. Ja. ja het is toch ook het, het ja, is toch? bijna ja, ja. ja het ja. is een conferentie wat je levert ja. Nou. Echt. ja ik mag een tipje op uh, hoe noem je dat van de sluier oplicht het gaat vandaag over het programma ik vertrek oh jee oh jee nou ik hou me hart vast dat, ja. dat, dat, dat wordt weer wat ja. hoor dat wordt weer wat uh, en ik, heb ik ben nog... iets later geloof ik hè <laughs> Dolly vandaag ik ben niet naar elfen Nee, jullie hebben ervoor gekozen om uh, in het derde uur te beginnen. Ja, hè? Ja. Dus uh, om, uh, na de reclame van 12 uur, na de nieuwste reclame van 12 uur, ja. dan uh, komt meteen... Hannie erin met haar conferentie. Ja, ja, want we hebben een paar gasten. Dan ja. hebben die ook wat meer tijd. Ja. Zo is het en dat klopt. Want en hebben de gaan... luisteraars nog wat te verwachten? Dan blijven ze lekker hangen. Ja. <laughs> ook dat nog, ja. Uh, half elf, dan komen de twee heren uh, van beneden. En als ik dan bedoel, het uh, heeft niks met Halloween te maken of zo. We <laughs> niet wij, uit de onderwereld. Wij, wij zitten natuurlijk, nou precies dat, die onderwereld. Nee, nee, nee, nee. Wij uh, zitten boven de bomschuiterclub. En uh, de, ja, die bomschuiterclub... die verdient gewoon af en toe aandacht. Uh, yes. Dat zou zo fijn zijn... als daar wat meer mensen lid van worden... zodat het een bestaanszekerheid zekerheid gaat krijgen. Ik, ik kom er wel eens langs... en ik verbaas me elke keer over... wat, wat die mannen daar allemaal... en vrouwen trouwens. Hè, er zijn ja, ook een ja, paar ja, vrouwen. Ja. Maar ja, daar horen we oh, straks wel alles ja. over. Ja. Wat die daar allemaal fabriceren. joh, Het is zo verschrikkelijk leuk... Dus daar gaan we het straks even over hebben. En later, uh, dat wordt om half twaalf, meen ik. Ja. Dan komt Fred Rozenhart, want er is weer een prachtige expositie die vanmiddag geopend wordt. En waarbij iedereen welkom is. En daar komt Fred alles over vertellen. Nou, wij gaan, zoals onze traditie gebied, beginnen met een liedje over een vrouw. He, want ja, we zijn ja. toch een beetje een damesprogramma geworden, toch? <laughs> ja. En ik heb gekozen dit keer voor het nummer van Christa Burke, Lady in Red. Het weerbericht. Oh, ik, daar had ik een jingeltje van, hè? Ja, ja, ja daar moest is, ik wel een beetje op wachten. Oh ja, jee, Sint, ik denk, waar blijf je toch? Maar ik had een jingeltje Ja. ja dat was ik niet ja. helemaal vergeten. Waar heb ik die? <laughs> Ik zeg vanmorgen nog tegen Hanny: Ik breng een derde van mijn leven zoekend door. Maar ik zie dat het heerst. Oh ja, ja dat hoort denk ik een beetje bij de leeftijd. Maar ik, ik zie helemaal... Zal ik het, het gewoon gaan uh, vertellen? Ah, wel, ja, kunt wel ja, ja, schelen. Ja, Lieve luisteraars, de weersverwachting van Rico Schreuder. Uh, u kijkt naar buiten altijd. En vandaag zijn er inderdaad perioden met zon. In de ochtend was er nog een buitje, niet helemaal uitgesloten. Maar verder op de meeste plaatsen blijft het vandaag droog in ons landje. Er waait een matige tot zwakke zuid tot zuidwestenwind. wind. Het wordt max 18 graden. Morgen is het een droge dag met zeker in de middag geregeld zon. Dan waait er een zwakke tot matige noordoostenwind. En dan wordt het zon 19 graden. Zondag is er meer bewolking voorspeld, maar het blijft wel droog. De noordwestenwind is dan niet meer zwak en het wordt 16 graden. Na het weekend en over het algemeen blijft het droog. Uh, in tegenstelling tot de verwachtingen van de afgelopen tijd... blijven we gewoon in deze hele milde periode hangen. De temperatuur ligt rond de 15 graden... en de nachten worden geleidelijk aan wat kouder. Wel stijgt de kans op nevel. Nou, Dat hebben we deze week al een paar ochtenden meegemaakt. Nevel en mist in de nacht en in de ochtend. Dus de eerste dagen van november gaat het kwik... Wat omlaag, maar het blijft mild, rustig weer en uh, bijna helemaal droog. Dus uh, hele goede voorspellingen om van de prachtige herfst te genieten. Dank je wel voor dit weerbericht. Um, u kunt dit natuurlijk terugkijken op uh, regioweer.wordpress.com. Wij gaan even lekker swingen met z'n allen. Bonne sera van Louis Prima. Take five, take five. Everybody's clear. Now, I don't have to worry about y'all. Go ahead, play yourselves. Buona sera, senorina, buona sera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buona sera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 Bona sera, kiss me good night. Bona senorina, kiss me good night. But the red to the bona but bona It is time to say goodnight to Napoli. There is high for us to whisper. Bona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 Nou, gaan we weer even lekker zitten. Want dat op de vroege ochtend... dat is meteen een goede lichaamsbeweging. Hè? Zo, zo zo, ja. zo, zo. Zijn we allemaal lekker wakker? Zijn we allemaal <laughs> lekker wakker? Ja, ja, ja. Beb, heb je nieuws meegenomen? Ik heb een nieuws meegenomen. Uh, het wordt weer lichtjesavond. We krijgen natuurlijk oh. straks weer allerzielen. zielen. Ja. En... Um, 1 november is er op uh, de algemene begraafplaats Noorderduin weer een lichtjesavond. Dan is iedereen van harte uitgenodigd om uh, zijn dierbare overledene te gedenken en een moment van aandacht te schenken met een kaarsje en een persoonlijke groet. Vanaf 7 uur s'avonds tot half negen uh, uh, uh, hoort die mogelijkheid. Alle bezoekers ontvangen bij binnenkomst een grafkaars en een attentie met een bloembal. Dus het is... Uh, Licht en nieuw nieuws. Vervolgens kan men een graf om daar persoonlijke intentie te plaatsen. Daarbij wordt even geadviseerd om een zaklantaarn mee te nemen. Want ja. het wordt wel verlicht, maar het kan natuurlijk donker zijn. Buiten de paden is het zeker. Ja. ja, en um, de zangeres Sanne Maland verzorgt samen met Arthur Posma de muzikale gedeelte. Dit duo. Uh, uh, speelt ook op uitvaarten en zullen dus zeer stemmige mooie muziek spelen. En het is aan ieder ook nog mogelijkheid om een muzieknummer aan te kruisen. Die Sanne dan buiten haar repertoire nog speciaal voor u zingt. Ja. Om half negen luidt het klokje, half acht luidt het klokje. En dan begint het officiële moment rond de Notenboom, het oude gedeelte van Noorderduin. Hier worden alle namen genoemd van de dierbaren waarvan dit jaar afscheid is genomen. De vrijwilligers plaatsen voor hen een kaars op het plateau bij de Notenboom. En om u gelichten te gedenken die elders begraven of gecremeerd zijn... is ook dit jaar een speciale gedenkplek. Daar liggen kaartjes om een speciale groet of een persoonlijke wens op te schrijven... Uh, ...en aan de daarvoor bestemde draden op te hangen. De bloembollen mogen in de verlichte plekjes bij de notenboom geplant worden... ...zodat in het voorjaar van 2025 een bloemengroet in het perkje staat. De organisatie verzoekt om zoveel mogelijk op de fiets oplopend naar de begraafplaats te komen... ...en de lichtjesavond wordt aangeboden door de medewerkers en vrijwilligers van de gemeente Zandvoort... Uh, u kunt alle informatie nog eens nalezen op www.zandvoortsecurant.nl. En dan tikt u natuurlijk aan lichtjesavond Noorderduin. Dat is dus 1 november aanstaande om de dierbaren te gedenken die ons dit jaar zijn ontvallen. Believe Een mooi optreden van Freddy Breck. Het was een live uitvoering van, uh, van een of ander programma, weet ik het. Even kijken. Ja, ben ik weer mijn. Oh ja, daar zit hij. Ik, ik had weer een liedje uitgezocht. Want inmiddels zijn de twee heren van de Bomsguitenclub gearriveerd. En ik ga eerst voor hen speciaal een liedje opzetten. En dan gaan we beginnen met een gezellig praatje. Hier komt hij, Rock the Boat van de Youth Corporation. Nee, nee Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> <laughs> ja, die grijpt met deze kans. Ja, dat zou die willen. Nee, ik had een andere aanvraag gedaan. Rock the Boat. Huppakee, daar komt hij. De boot. Zo. Ja. So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 On the ocean Oh, ooh, ooh. Rock, the rock on with your bed, rock the ball. rock on with your bed, rock the ball. rock on with your bed, rock the bus, Jawel, Rock the Boat van de USE Corporation. En die draaien we natuurlijk niet zomaar. Want we gaan het, het, het komende kwartier tot twintig minuutjes hebben. Over voornamelijk boten. En, wel, en dan zeker nog over eh, bomschuiten. Zandvoortse bomschuiten. En alles wat Zandvoort is, wat nagebouwd kan worden. Ik geef het woord aan Beb. Want... Hans en Bob zijn inmiddels aangeschoven van de bomschuitenclub En wij willen natuurlijk alles weten. Ja, uh, ik heb gelezen dat de bomschuitenclub in 1977 is opgericht... als historische modelbouwvereniging. En uh, aanvankelijk zaten jullie in een andere locatie... maar enige tijd hebben jullie daar gezeten. En nu zitten jullie als onze benedenburen hier aan de Tolweg 10a... Daar zijn jullie dinsdagavond aanwezig met een groep... en daar zijn jullie met uh, modelbouw bezig. De mensen die de webcam aan hebben staan... kunnen zien dat er een prachtig model van een bomschuit voor uh, Bob en Hans staat. Een bomschuit, dat was een, uh, een oude vissersboot... En uh, die is in 1929 is die, is dat gestopt. En waar de, ik heb begrepen dat de bomschuitenvereniging zich vooral bezighoudt... met het nabouwen van dingen die er niet meer zijn. Boten, gebouwen. Vertel, hoe is dat zo ontstaan en wat doen de leden? Wij zijn van de bomschuitclub in Zandvoort. En... <kwijnt> Maar in ieder geval, dat is een, om oud, uh, oud te her herleven. Ja. In ieder geval, het beurde natuurlijk allemaal dat er na de oorlog of, voor de, of in de oorlog half afgebroken is. Ja. De hele of, groot gedeelte van de boulevard hebben wij, uh, als met leden hebben we dat toen herbouwd. Van onze hmm, kaarten, op schaal. Uh, ja, tekeningen. Het is nog te bezichtigen in het uh, museum. Dat is het... Uh, ik heb daar een keer een bezichtiging bezocht. Ja. Van oude gebouwen. En ik moet ook zeggen, toen ik hier. Ik maak dit gebouw ook schoon, dit de studio. Hm. En toen ik hier voor het eerst binnenwandelde, stond daar in die hoek een prachtig modelbouw. Van. Ik denk dat dat het oude station was. Ah, ja, dat is het oude passage van het station. Ja, ja, dus ja. mensen kwamen aan met de trein. En die konden ja. zo via de passage. Konden ze dus doorlopen, zo ja. naar het strand. Dat was het, uh, en die hebben we praktisch helemaal nagebouwd. Dus het, uh, ja, prachtig. Ja. En de bom schuit. En toen kwam we op een gegeven moment, het was dan het historische ervan. Op een gegeven moment kwam we terug op, op de bomschuiten. Ja. Uh, we maken ook schelpenkarren uh, en uh, badkoetsjes. Alles wat we met. Uh, en dat met maken jullie om, om, om tentoon te stellen? Of maken jullie dat ook voor de verkoop, in vitrinekasten, aan privépersonen? Ja, en vermaken kun je zeggen. Ja. Het thema de bomschuit een bom dat, dat, ja, daar zijn meerdere uh, verklaringen voor. Het heeft een platte bodem, dat het bodem schuit. Het heet aanvankelijk een pink. De naam pink is in de 19e eeuw hoe meer uh, ja, verdwenen. En de bomschuit is men het gaan noemen. Het heeft eigenlijk ook te maken met Bombay. Dus het is een vrij bolle vorm uit het ja. Frans. Hè? Want, hij, want we nou. hebben natuurlijk geen haven en hij moest vanaf het strand de zee in worden Ja, het getrokken. is niet, niet alleen een, een zandwoordsthema. thema. Het leuke is dat het is een thema van langs de hele Hollandse zijde. Dus de hele Noord-Zuid-Hollandse kust. Um, dus Egmond. Ik kom zelf uit Egmond aan zee. Ja. Uh, Zandvoort, Noordwijk, Katwijk, Scheveningen, Terheide. Uh, Wijk Zee moeten we niet vergeten. Dat, dat was ook nog. Alles was visserij. Ja. Dus de, de voorgeschiedenis van, van Zandvoort als badplaats... is dus eigenlijk een visserijgemeenschap. Ja, al heel vroeg absolutely. belandde Zandvoort in het badtoerisme. Ja, ja, ja. En die bomschuiten zijn in een kleinere vorm... kleinere schuitjes zijn er al wel heel lang gebruikt. Er waren geen volwaardige bomschuiten meer. Oh, okay. Ik heb verteld de laatste, de laatste bomschuit... Die is uh, de, in de kachel beland gedurende de laatste oorlogswinter. Die stond in het korstverloren park. Ach, jee. Ja, helaas. Maar nou ja. Er, is, er is nog één zo'n dergelijke schuit die staat in Katwijk op de boulevard bij de Vuurpark. Oké, okay, er is Deze. nog een, een originele schuit. En, ja, en een pink. De voorloper ervan die hebben we in Egmond als uh, reconstructie die vaart. Ja, maar dat ja. is dan een, ook zo'n bolle schuit. Zeg maar, er waren geen havens. Dus de visserij nee. vond plaats vanaf het strand. Ja. Met de komst van Scheveningen en Muiden uh, werden dat loggers gewoon kielschepen. Ja, ja, ja. Die konden niet aanlanden. Natuurlijk. En ik las ergens dat er een schuit aan een land werd getrokken... dat daar ogenblikkelijk de vis werd geveild. Ja, hij landde uh, aan, uh, aan. Ja. Ja. en dan werd hij een beetje dwars getrokken... Met, uh, en dan vanaf de, de, de leijzijde, dus de windarme wind, uh, zijde, werd, werd hij dus gelost... en dan werd hij meteen weer geladen met een nieuw wand een tuig, en tuig werd hij alweer met de neus richting zee gelegd. Mooi, en dan uh, bij halftijd uh, gingen ze weer vertrekken. Een hele mooie geschiedenis. En dat is ook inderdaad wat een beetje boven jullie hoofden hangt. De behoefte om het cultureel erfgoed te behouden. Ja, voort te laten ja. leven. Ja, ja De bomschuitenclub ja. maken, wat Hans zojuist zei, ook uh, van oudsher Alle, alle, alle uh, ja, andere bouwwerken. Die ja. uh, worden daar in miniaturen nagemaakt. Ja, uh, om ja. een idee te geven van het oudsher Sandvoort. Maar ja, ook die naam draagt het zich... Ja. in zich, de bomschuitenclub. Uh, ja, maar momenteel ben ik bijvoorbeeld bezig met uh, een paar uh, van die, van die Lantaren op ware grootte na te maken van hout en koper. En, ja, dat, dat hoeft dus niet altijd miniatuur te zijn natuurlijk. Maar het, het maakt deel uit ook van het uh, Zandvoortse ja. cultureel erfgoed... en langs de hele kust eigenlijk. En dan heet het Club. En Club zegt van een verzameling mensen... Ja. die allemaal dezelfde interesse hebben, hobby veelal. Ja. Hoe is het met de bomschuitenclub in Zandvoort? Is daar nog steeds toeloop van jongelui, Mocht je hopen, die handig zijn en die mee gaan bouwen? Nee, totaal niet. We hebben een paar keer met een open dag gehad. en uh, ja? Ook gepromoot, laat maar zeggen. En ook via de krant. En op een gegeven moment ook via de, een, een, een uh, expositie in het museum hier in Stamford. Dat prachtig, uh, belangstelling genoeg. Maar nul no leden. Dus het. Uh, mensen die ja, die hebben er geen interesse in. Niet nee. jong, niet oud. We hebben een paar keer de school erbij gehaald. En dan mm -hmm. we zeggen, ga je dus dus eigenlijk classes? moeten we dit ook gebruiken als oproep. Er luisteren wellicht moeders, grootmoeders, grootvaders, vaders... maar misschien ook kinderen. Um, kom op. Nou, weer gewoon lekker met handen bezig. Want het is zeer interessant. Ook om iets op schaal na te maken. Ja. Dat is natuurlijk niet zomaar een beetje knutselen. Dat ja. is echt, dan kun je bijna vak leren. De beleving Leubelmaakachtig ja. zie ja. ik. Ik ben het jongste lid... Ik zeg wel eens <laughs> grappig, van dat hadden de gemiddelde leeftijd omlaag, niet waar. Maar euh, het is natuurlijk wel weer een heel hip, want we leven in een tijd waarbij je ook kunt zeggen... ja, maar hoe is zo'n schuit gemaakt? wordt ik kan je toch ook een YouTube-filmpje van bekijken? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, en zo, je helaas, je ja. Maar dan heb je nog niet die beleving. Nee. Het is natuurlijk heel leuk om lekker met hout bezig te zijn en, en te knutselen. En, en dat is wat we hier dus doen eigenlijk ook. Het is natuurlijk heel leuk voor de huidige jonge generatie... Ja om zich daar eens aan te wagen of kom gewoon eens kijken. En ja, buiten het, uh, dat, uh, Bob, uh, als, als je... Uh, de, ten eerste is er al een, een hele tendens van jongeren... die ja. hebben geen zin meer om de hele dag achter die filmpjes te zitten. Die, dat ontstaat nu. Ja, inderdaad. steeds meer kinderen willen met hun handen bezig zijn en dingen leren. Maar het is natuurlijk zo, als je bij zo'n club komt... Uh, je vindt daar wel een hele ploeg met mensen die expertise hebben... en die jou van alles kunnen leren en uitleggen en uh, helpen. Ja. Dus ik, ik denk dat dat voor uh, jongeren die, die dat leuk vinden om te doen... juist heel goed is om aan te sluiten bij de bomschuitenclubvereniging. Ja. Ja. Ja. En dan nou, is het natuurlijk... vaak ja. om het leuk ja. om het met vriendjes te doen. Hè? Met z'n tweeën ben je dan altijd even sterker. Ja, ja. We, ja. ja we zitten dat natuurlijk... natuurlijk uh, ja. ook, dus, maar... ja, en er zijn bij jullie ook mannen aanwezig die dat goed kunnen. Die dat over kunnen dragen. Ja, zeker. Ja. Ja, die dat ja. moet ja. bouwen. Ja. Die schittering in de ogen kunnen, kunnen, kun je natuurlijk ook wel afbrengen. Ja, we zijn natuurlijk, Het is wat, wat jij al zegt inderdaad. Uh, we leven in een tijd dat je alleen maar op zo'n schermpje zit te kijken. En daar komt natuurlijk een repercussie op. En dat is maar goed ook. Dus ja. We zijn toe aan een algehele digitale detox. En daar is natuurlijk die boms uit de club het midden voor. Dat verwoord je heel erg mooi. Ja, ja dat zeker. Daar, daar is geen spel tussen te krijgen. Nu zijn wij buren hier beneden. En jullie zijn hier deersdagavond vanaf 7 uur. Je altijd aanwezig. En dan, dan zijn jullie altijd aanwezig. dan kan er op de deur geklopt worden. En dan, zijn jullie, uh, ja, dan kunnen jullie ook een demonstratie geven hoe het gaat. Als er mensen iets te repareren hebben, een mooi oud model hebben bestaan, dan kunnen ze ook gebruik maken ja, van ja, jullie. Dat ja. gebeurt ook ja. nog wel. Mensen ja, komen ja. vaak met een, uh, met een oud uh, ja, decoratiebootje, wat dan hoeft niet per se een bomsguit te zijn. Nee, natuurlijk. Kostbaar Ik hoop vaak, ja, vaak uh, bieden we dan nog wel uitkomst om, om dat nog wel even te herstellen of zo. Ja. Dat is ook een mooie oproep, want waar alles kost geld. Hoe is dat bij de Bomschuitenvereniging? Waar worden jullie uitbetaald? Gesubsidieerd wellicht? Zijn er, ja. Kunnen mensen zich aansluiten om lid te worden en donor te worden? Het is een vereniging en een vereniging, daar betaal je contributie. Dat Zo is het. het. Ja. Ja. En is de vereniging nog, zit er genoeg aanwas in de contributie? Of moeten we nu meteen ook mensen oproepen om... Aanwas aan leden betekent aanwascontributie. Dus ja, 1 ja, en 1 is 2. <laughs> Maar ja, ja, jullie hebben ook donateurs, geloof ik, hè? Uh, ja, je kunt of ook donateur kan? zijn van de bomschuiterclub. Ja, zonder dat je een bomschuiter uh, maakt of, ja, of lid ja. bent, actief lid. Dat ja. kan natuurlijk altijd, Dus is welkom. Ja. ja, en als mensen dat willen. Stel je voor mensen zeggen, nou, ik, ik, ik wil het ook eens gaan proberen. Ik, uh, weet je wel, of, of uh, ik, ik, wil een, uh, ik wil donateur worden... Uh, uh, kunnen ze dan ook gewoon op die dinsdagavond binnenlopen? Of is er ook een andere manier waarop men contact kan opnemen met jullie? Ze kunnen altijd binnenlopen natuurlijk <coughs> de dinsdagavond. En ja, de donateurs, wij hebben natuurlijk de, de coronatijd meegemaakt. Ja. En dat zijn wij hoop afvallers voor donateurs. Ja. Dus nou, dat, is, dat is een beetje jammer voor ons geweest natuurlijk. Maar ja. de tijd gaat ga vandaan. Dus de manier we zijn het langzaam, maar zeker weer aan het opbouwen... Maar, het loopt niet storm. Ja, het beste is gewoon om binnen te lopen. Dan zie je dat, dat het leuk is ja, het leukste om dat gewoon te beleven. Kom ja, altijd binnen, er staat het, altijd ja. koffie of, of thee of wat dan ook. En, en uh, Het is altijd gezellig en leuk. En we hebben gereedschappen, machines en alles om. Uh, en hebben om jullie ook te... wel iemand die de PR op zich neemt? Die, uh... Nou, die een uh, beetje zorgt dat jullie bekendheid krijgen of zo? Dat, of is dat ook een oproepwaardig? Als er iemand zou zijn die zich daartoe geroepen voelt... Ja. Uh, is die ja. ook welkom, hoor. Dat uh, ja, lijkt mij wel. Ja, want dat, uh, ja. Uh, uh, uh, jullie zijn toch een heel belangrijke uh, vereniging, ja. vind ik. Uh, nou, omdat ja. het uh, de geschiedenis van Zandvoort ja. levend houdt. Hè, buiten de musea om dan. Maar jullie zijn het hele jaar door daarmee bezig en gericht... Dus uh, ja, dat, dat mag best wel wat aandacht. En, ja. Uh, ja, dus mensen, is er iemand onder jullie die zegt van nou, dat, uh, ik, ik verveel me terwijl mijn expertise ligt op, uh, ja. op een beetje de PR en, en uh, de sociale uh, kanalen, hè, de socials, zoals we dat noemen. Ja, website. Uh, loop ook ja. even die Enzovoort. dinsdagavond ja. naar binnen om het er even over te hebben, want... Uh, men kan jullie vaardigheden heel goed gebruiken. En dan kom je alleen langs om koffie te zetten. Je bent welkom. Oh, da ook dat nog. Nou, maar ik hoor wel zetten. zetten. Ik, zetten, ik ja. zie dat jij... Nee. Ah. Nou, inderdaad. De bij een vereniging hoort, hoort allerlei expertise. Ja. Verenigd te worden. Vereniging ja, te draagt het verenigd. Hè? Ja. Dat, dat uh, ja. Ja. woord zegt ja. het al. En zo moet het ook. Hartstikke mooi. Maar dat voel je al als je binnenloopt. Ja. ja. Wij doen nu dus een oproep aan iedereen... om een bijdrage te leveren aan de bomschuitenclub van Zandvoort. Om je handjes te laten wapperen. Om het te leren. Of om een bijdrage te leveren in jouw speciale expertise. Tot en met goede koffie zetten, begrijp ik. Dat uh, <lacht> kan in principe allemaal hoor. <lacht> en de afwas doen. <lacht> oh, oh, ook dat nog. Ja, nou ga je toch wel een grensje over hoor. <lacht> ik wou het niet zeggen. Uh. Ja. Wat willen jullie nog aan ons kwijt? Hoe ziet de toekomst eruit? Nou, net is ik ben namelijk houd... ook zo. Want ik ben al 26 jaar lid bij de club. Hoeveel? 26 jaar. Joh. Dan heb je vorig jaar en, een jubileum gehad. Ja, zeker. <laughs> we hebben het eigenlijk een groot gedeelte wel meegemaakt natuurlijk. Uh -huh. Maar we hebben het alleen nog maar terug zien lopen. En het is ook, op een gegeven moment was het natuurlijk... Uh, de ouderen op een gegeven moment, ja, die vielen we zelf al af. Uh -huh. Dus op een gegeven moment... Uh, ja, en toen blijven er nog maar negen mensen over. Uh -huh. Waarvan vier of vijf, uh, nou ja, actief eigenlijk. Ja, dus ja, het, uh, ja. Maar we hebben zelfs uh, in, ons, of in onze vereniging drie vrouwen die in de knutselen. Oké. Okay. Ja. En die er ook echt wel belang bij hadden, maar ook de omstandigheden niet altijd kennen. En dat is het nee. altijd eh, ja, jammer, want dus daarom zeggen wij ook, iedereen is welkom. Hè? Dus je hoeft niet alleen een je hoeft niet, man uh, te zijn, je hebt vrouwen die knutselen, dus dat is uh, genoeg. Dus, vrouwen ja. kunnen heel leuk knutselen, ja. weet ik uit ervaring. Ja. Ja, dat is nee, ja, zonder meer, dat is... Uh, <laughs> wat, kijk, straks krijgen we het in de kerst en dan worden weer uh, kerstbakjes gemaakt... Uh, uh, herten met, met, met de sleden voor de... Dus ook dat uh, komt allemaal aan bod. Ja, natuurlijk ja. Ja, ja, maar ja, ik zit ook ja. te denken aan luisterend onderwijzend personeel in de Zandvoort en omgeving, om misschien midi -bomschuit, het thema bomschuit ook eens wat meer in de etalage te zetten op educatief gebied, want het ja. is ook een stukje omgevingsgeschiedenis, cultureel. Ik bedoel, die visserij hier aan, aan, de, aan de kant, hier in, in, in, aan de Hollandse strand, hè, dus ook in Zandvoort. Mm -hmm. Er zat ook een heel inframodel van visloopsters, rokers, en, ja. En, en, ja. Uh, ja, handelaren en hoe dat allemaal gedaan werd. Ja. Hoe het gefeild, hoe het gemijnd werd aan het strand. Hè, dat is natuurlijk een heel interessant procedé. Dat gebeurde ook hier in Zandvoort. En dan liepen ze met manden op hun rug naar Haarlem. Ja, dat ja. moest binnen 24 uur uitgevent ja. worden. Dat, dat komt allemaal in het vervolg van ja. alleen al die bomschuit. Dus ja. Die bomschuit landde aan, dan werd het gelost. He, er waren uh, zeilmakers, nette boetsters. Er waren uh, scheepstimmerlui. Er waren reders. Uh, in in zo'n zeedorp, ook als Zandvoort. He, dat, ja. dat was vrij normaal. En, en ja, dan ging zo'n klinker ging dan, uh, het dorp rond. He, dat, dat, dat, met zo'n zo omroeper. En die kondigde dan de, de visveiling aan, zeg maar. Het ja. mijnen van de ja. vis. Die stok die is nog te bewonderen trouwens in het uh, Zandvoortsmuseum. Maar dat, dat was tot, tot in Frankrijk aan toe was dat zo. Dus we ja. heel veel. Ja, we vertellen eigenlijk een verhaal daarmee. Ook langs de hele kust. Nou, het is natuurlijk ook leuk om dat onder aandacht te brengen van toerisme. Want nu heette het nou. Café Nuff, maar dat nou. was de kousenpaal. Die ja. maakte daar deel van uit. Dat men daar uh, aan aankwam, dat heb ik me laten vertellen. Jazeker, ja, ja. dat is ook zo. Ja. Ja. Nou. En dan nou. hadden we natuurlijk in Haarlem de stinkende emmer. De, de stinkende emmer, ja. ja. ja. Waar ja. de vrouwen met uh, lege emmers terugkwamen uit ja. de Haarlem. Ja. Als ze goed hadden verkocht. Ja. Ja. Het is denk ik toch wel leuk om dat allemaal eens goed in beeld te brengen. Ook voor toeristische rondleiding. Ja. En er zou dan eigenlijk die bomschuit. Club, een mooi onderdeel van uitmaken. Ja, of, of in de klas. Of, ja, ja. Hè, dus met, ja. dat is dat heel leuk, want het is een stukje omgevingsgezien, dat is hip, dat is in. Dat is, hè, ja, ja, ja. Ik, en dat is heel leuk om, om dat eens te laten zien aan, aan de schoolkinderen van Zandvoort en, en in de omgeving van Zandvoort en zo, hoe ja. dat plaatselijk allemaal. Uh, nou, er ligt ja. een, een schone taak voor jullie. He, om uh, zulke dagen of ja. uh, een pakket daarover aan te bieden. Um, maar, ja, ja. Dolly, je begrijpt. Ik overweeg hindoe te worden. dan heb ik zeven levens. dan kan ik het allemaal doen, naar het schijnt. <laughs> maar dat moet, kun je niet alleen doen, hè? dat, dat ja. begrijp je wel. Dus dat is nee, natuurlijk niet. Nou. Natuurlijk niet. Natuurlijk kun je dat niet alleen. Maar nou. uh, ja, het is, het, is, het is mooi dat je dat aan wil bieden. En <laughs> uh, ja. Nou, ik zou zeggen mensen, uh, mocht je iets meer willen weten over de vereniging van de bomschuiten... of lijkt het je leuk om uh, zo'n presentatie uh, in huis te krijgen hè, op scholen of verenigingen of iets dergelijks, of bij het museum. Allemaal gewoon op de dinsdag even langskomen, ga de sfeer eens proeven, kijk of het wat voor je is... Uh, of je mee kunt helpen werken. Uh, uh, nou is natuurlijk die dinsdagavond misschien voor jongere kinderen niet zo geschikt, denk ik. Nou ja, vanaf 7 uur. Ja. Tot tien uur? Ja. En, ja. Is een, en is, tot een bepaalde leeftijd, dat weet ik nog van Rob. Tot een bepaalde leeftijd mogen de kids niet aan de zware uh, zaagmachines en ja, dergelijke komen. Hè? Dat is, uh, ja. Dus dat zou dan onder begeleiding moeten dat, van dat een volwassene. Dat nee, hoeft het ook nee, niet. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik, ik weet in ieder geval, ik ben uh, regelmatig bij jullie beneden geweest. dat het rete gezellig is, als ik het zo mag uitdrukken. Ja, echt waar. Ja. Echt waar. Er de, de, de zijn verhalen, nou, je oren klapperen hartstikke leuk. dat heb je allemaal nog nooit gehoord. En, en wat mensen allemaal kunnen en hoeveel enthousiasme daarin ligt. Ja, Gewoon ik, ik, krijg, ik, ik krijg echt een soort toekomstvisioen. Uh, lo ja. Leuke locatie die in een route van toerisme is opgenomen... waar de toeristen binnenkomen, ja. en open voorlichting krijgen... koptelefoontje op kunnen zetten om het in hun eigen taal te horen. ja Dit moet wel behoud blijven in Zuid <laughs> Ja, ja dinsdagavond. Na de Fabeltjeskrant. Hè? Jong, dan krijg je ergens jonge kinderen natuurlijk. Ik ben nog van die generatie. Ik wil jullie heel erg danken dat jullie eventjes de trap op zijn gekomen om ons dit te vertellen. En nogmaals, een prachtig model staat hier. Voor de mensen die de webcam aan hebben, daar staat een prachtige bomschuit genaamd De Kraai. Voor de heren. En uh, ik wens jullie heel veel succes. En ik hoop dat het heel druk wordt op dinsdagavond. Nou. Ik uh, sluit me daarbij aan. Succes mannen. We Dank gaan het ook. straks nog een keertje roepen voor jullie. Uh, we Vol gaan verder met muziek. Uh, ik heb gekozen voor Chris Andrews met Yesterday Man. Come on, friends, that's why. Ja, dat was hem. En dan trek ik nu uh, Beb even aan de staart. Want het is tijd uh, voor uh, het liedje van de Sidekick. Yes. Beb, welk liedje heb jij gekozen? Ik heb gevraagd voor Happiness van de Pointer Sisters. En is daar een uh, reden voor? Nou, of? Bij Happiness denk je natuurlijk gewoon uh, blijdschap. Maar het is uh, Happiness wordt eigenlijk bedoeld geluk. Ja. En uh, we hebben allemaal een beetje geluk nodig bij alles wat we ondernemen... Als je een examen moet doen, als je hier als bomschuitenclub zit... je hebt een beetje geluk nodig in dit leven... Klopt. om alles wat je doet te kunnen doen, uit te voeren. Er naartoe te kijken hoe dapper en knap je ook bent... en hoeveel je ook gestudeerd hebt, zonder geluk wordt, hem, wordt het hem niet. Dus happiness van de Pointer Sisters, daar dacht ik aan. En we hebben in de wereld gewoon wat meer geluk nodig. Nou, dat uh, mooie woorden, we gaan hem opzetten. Happiness van de Pointer Sisters... Op verzoek van Beb. You love sweet sensation. You're my invitation to happiness. You're full of sweet surprises. Nou, dat was een heerlijke keuze, Beb. Hartstikke ja. goed van je. Lekker nummer, joh. Een beetje vrolijkheid. Ja, toch? Ja, heerlijk. Nou ja, dat, uh, daar zijn wij hier voor, hè? Ja, daar zijn wij. Soms een lach, soms een traan. Ik heb een nog beker. best goed nieuws. Zal ik dat eens vertellen? Nou, ja? nou, Nou, nou, nou, nou. nou in, moet je nou, nou. horen, in 24 jaar, dus het sinds zeg maar deze eeuw... Hè, hebben Nederlandse vissers 8,5 miljoen kilo afval uit de zee gevist. Ik dacht, na die bomschuiten gaan we het nog even bij die zee houden... Alle opgeviste afval is gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Dat is een organisatie die heet Kimo. En bij Kimo hebben 35 kustgemeenten zich aangesloten... die zich sinds 1999 inzetten voor een schone, kwalitatief goede, veilige... en ook een economisch sterke, duurzame kust daar behoren bij Velsen, dus het is de haven van Amuiden, Zandvoort en het secretariaat zit in Beverwijk. Maar goed, 35 kustgemeenten die hebben dan de handen in één geslagen en dan gaan de vissers en voorheen waren dat pulsvissers maar um, de pulsvisserij is door omstandigheden omgeschakeld en nu wordt er weer ouderwets gevist met boomkorfvisserij en die halen veel meer afval van de zeebodem want dan gaan ze met die zware netten over die bodem, dan gaan die vissen in, maar dus ook al dat afval. In de noordelijke wateren zijn spullen uit 342 containers die het containerschip de MSC Zoe in 2019 verloor, ook al door, die, door dit uh, team uit het water gehaald. Stel je voor 342 containers. Nou, de Kimo wil zich niet beperken tot een schone zee en schone stranden... maar die gaan ook aandacht besteden aan onderwerpen... als de zeespiegelstijging, de zand... Suspleties, de PFAS die in zee terechtgekomen is in containers. Kortom, dat Kimo, die, uh, dat is een geweldige organisatie. En ja, ik denk dat we zo ook iedere keer aan die blauwe vlag komen. Doordat dit soort mensen die zee zo heerlijk schoon houden voor ons. Dus uh, ja, dat heeft mij blij gestemd. Happy, zal ik maar zeggen. Nou, nou, geweldig, geweldig. Goed bezig. Ja, ja, maar... Zeker weten, zeker weten. <laughs> Ja, we gaan uh, richting het einde van het eerste uur alweer. Het zit er alweer op. Dat is snel gegaan, hè? Ja, nou, nou, nou, nou ja, ja, zeker weten. We zijn uh, straks... Uh, ja, even kijken. Hoeveel hebben we nog? Nog vijf minuutjes. Nou, dan draaien we eerst nog even een nummer. En dan kom ik zo bij u terug. Photographs and Memories. Photographs and Memories. Christmas cards you sent to me All that I have, all these To remember you Memories that come at night Take me to another time Back to a happier day When I called you mine But we sure had a good time When we started way back when Morning walks and bedroom talks Oh, how I loved you then Summer skies and lullabies Nights we couldn't say goodbye And of all of the things that we knew Not a dream survived We sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks oh how I loved you then. Nou, dat was hem alweer. <laughs> Ineens was die afgelopen. We gaan geloof ik verder met muziek als ik het zo hoor. Maar dat is echt niet de bedoeling. Dat is echt niet de bedoeling. Want dit is straks pas voor onze honey En even kijken... we hebben nog 2 minuten 56. Dat is best nog wel een, een hele tijd... om uh, te overbruggen. Heb je een heel klein berichtje? Ja, heel kort. De Stichting Dierenambulance Noord-Holland-Zuid... heeft een ontzettend leuk initiatief... Uh, ondernomen. Vorig jaar winter zijn ze begonnen met het zoeken... naar daklozen met een hond. Zodat ze die hond blij konden maken met een jas... voor de koudere dagen. En wat voer. Zo hebben ze iemand kunnen helpen en inmiddels hebben ze nog een hond kunnen helpen die naar de dierenarts moest. Um, uiteindelijk heeft deze stichting Dierenambulance Noord-Holland-Zuid dus een samenwerkingsding uh, uh, aangegaan met de dierenvoedselbank. En um, als je dan ook zelf weet dat er iemand dakloos is en met een hond in jouw buurt zit, neem contact met ze op... Want uh, dan gaan zij bemiddelen dat die dieren ook een lekker warme jas hebben. En ook wat voer. En ook goed deze winter doorkomen. De Dierenvoedselbank. Uh, gaat, zoek het even op, op internet. Want uh, mensen doen fantastisch werk. Hartstikke mooi. Nou, dat was zeker een kort berichtje. Ja, toch? Ja, ik ja, ja. ja, ja Heb je nog een bericht? Ja. Ik, had hem Hartstikke ik had hem ook <lacht> in de <een> versnelling <lacht> gekoond. <lacht> nou ja, lieve mensen. Uh, het eerste uur zit er nu echt op... We gaan heel even afscheid van jullie nemen. Maar we zijn natuurlijk straks weer helemaal fris bij jullie terug. En uh, na het nieuws en de berichten... Oh jongen, voor mijn neus gebeuren zulke rare dingen die ik helemaal niet wil. <coughs> dus ik ga even een klein muziekje opzetten. En na het nieuws en de boodschappen zijn we weer bij jullie terug met het tweede uur. En dan gaan we luisteren naar de cultuuragenda gebracht door Hannie.